Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De jongeren die een jaar geleden rellen in het Brabantse dorpje Veen... zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst met het Openbaar Ministerie. Volgens een van de advocaten gaat het waarschijnlijk over de jaarwisseling. Zo'n 95 jongeren hebben een jaar geleden onterecht vastgezeten. De advocaat vermoedt dat het OM de jongeren eens goed in de ogen wil kijken. Het OM in Breda wil alleen kwijt dat er een bijeenkomst is. Voor het onterecht vastzitten zijn er inmiddels onderhandelingen... over een schikking tussen het OM en de jongeren. In Irak heeft de islamitische staat 45 eigen strijders geëxecuteerd. Dat hebben ooggetuigen gezegd tegen het Duitse persbureau DPA. De strijders zouden zijn gestraft voor de nederlaag van IS bij het Sinjar-gebergte. Daar wisten Koerdische strijders de afgelopen week een vluchtweg te openen... voor de jezidis, die daar al sinds augustus door IS worden belaagd. De Koerden zeggen dat ze in twee dagen tijd... zo'n 700 vierkante kilometer op de islamitische staat hebben heroverd. Ze werden gesteund door de Amerikaanse luchtmacht... Die tien bombardementen uitvoerde. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is in Noord-Irak om te praten over de Nederlandse trainingsmissie in de strijd tegen IS. Nederland stuurt zo'n 130 militairen die Iraakse en Koerdische strijders moeten trainen. Volgens Koenders willen de strijders vooral meer weten over bermbommen en explosieven. Gisteren was Koenders in Istanbul waar hij sprak met leden van de Syrische oppositie. Een man die als slachtoffer gisteren te zien was in een NTR-documentaire over politiegeweld in Den Haag... is vanmorgen opnieuw gearresteerd. De politie zegt dat hij onverzekerd in een gammele auto reed en openstaande boetes had. Op een filmpje is te zien hoe twee agenten hem tegen de grond drukken. Zijn advocaat vermoedt dat er een verband is met de documentaire van gisteren. De politie spreekt dat tegen. Dan nog het weer, wolkenvelden, soms wat zon, maar er kan ook wat motregen vallen. Het wordt 7 tot 10 graden en aan zee staat een stevige windkracht 7. Ook daarna blijft het onstuimig. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandsbaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met ZFM met nu met nu Zandvoort op zondag.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 Why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 Destiny's Child uh -uh. Uh -huh. Uh -huh. On the 8th day of Christmas My baby gave to me A pair of Chloe shades and a diamond belly ring On the 7th day of Christmas My baby gave to me A nice back rub in it Massage my feet On the 6th day of Christmas My baby gave to me A crop jacket with dirty denim jeans On the 5th day of Christmas My baby gave to me The point that he wrote for me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 My baby gave to me a just me and my honey on the third day of Christmas. My baby gave on me a get certificate to get my favorite CDs on the second day of Christmas. My baby gave on me the keys to a CLK Mercedes on the first day of Christmas. My baby gave on me quality tiara.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 ...die haar al snel achterliet en solo naar de, haar derde wereldbeker zegen reed. De Belgische Sanne Kant, leester in de wereldbekerstand, werd zesde. Maar het bouwmeester heeft aan de zuire Gatta op de Copa Brasil geen eremetaal overgehouden. De vriendin werd gisteren in de medal race van de laser radial bestraft... ...wegens een verkeerde mannen in de vervelde baai van Rio de Janeiro... ...en viel terug in het klassement.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 Isobel Hamilton van het podium te duwen. Hamilton's landgenote Bryno, uh, Brandy Shaw won, uh, won voor de Braziliaanse Patricia Vrijtas. Dorian van Rijsselbergen haalde de finish niet. De Olympische kampioen bleef niet min vijfde in de eindrangschikking. Zijn uh, trainingsmaatje Kiran die kwam wel binnen, maar in de achterhoede. Hij eindigde als negende. De titel ging uh, naar de Brit Nick Dempsey.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 Italiani, maar naar nou Henk Grol de eer mocht redden. Dat lukte wel. De Groningse krachtpatser versloeg Adam Oekousjavili. En bepaalde de eindstand op 1-4. De mannen promoveerden wel naar de Golden League, het hoogste Europese podium. Net als de vrouwen eerder op de dag. Dat was te danken aan de derde plaats in, de, in het Europa cup toernooi voor de eigen publiek. En terwijl brons werd Moolhouse, of Molouse moet ik zeggen op zijn Frans, met 3-2 verslagen. Birgit Ente, Nikoda Smith Davis en Esther Stam zorgden tegen de Franceses voor de winstpartijen. Kenamou verloor de tweede ronde van de Zwitserse favoriet Cortadellot eh, met 2-3 en maar herstelde zich via de herkansing ten koste van Chaboloska Moskou en Samurai Wenen. Goed tot zover zo het eh, sportnieuws van vandaag. Nou nu nog niet helemaal, want eh, ik kan je verklappen dat eh, Ajax toch nog gewonnen heeft eh, van Excelsior.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 Dreaming. Vandaag bij Zandvoort op zondag de vergeten kersthits die dus niet de winterse 50 hebben gehaald. Two Brothers on the Fort for Christmas time. The longs, Mr. Snowman en Gloria Estevan met uh, Christmas Through Your Eyes. En deze plaat is net nieuw, waarschijnlijk daardoor ook niet de winterse 50 gehaald, maar wel ontzettend leuk. Hier is Ariana Grande, Santa Tell Me. Santa Tell Me If You're De the de... Muppets hit a new low. Yeah, and his first name is C. Oh! <laughs> Green, All I Need Is Love, dat doet hij samen met The Muppets. Was een uh, bescheiden hitje vorig jaar. En daarvoor Ariana Grande, uh, tell me. Kwart voor vijf. Het begint alweer inmiddels uh, donker te worden hier in uh, Zandvoort. En we draaien de nieuwe single van uh, The Common Limits. Die hebben ook een kerstsingle gemaakt. En die heet Christmas Around Me. Snowflakes on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 Oh, dat is pas een lekkere muziek. Hè? Otis Redding met uh, White Christmas. En daarvoor de Common Limits. Met hun uh, nieuwe single. hit heet Christmas Around Me. En die hoort er voorbij komen bij CFM Zandvoort. Nou, uh, Het zal het zijn twintig jaar geleden. Toen CFM uh, nog in de waartoor zat. Toen, uh, toen, uh, ja, toen kregen we op een gegeven moment een singeltje. En dat was deze. Rens de Ronde. Kerstkrans, kipkonijnen en kalkoen hebben grijs eruit.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 d yeah. yeah. Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. Verhalen, cocktail, kip met salmonella en meloen. Kerstmis, kerstmis. In de kamer staat een boom. Een honderdduizend ballen van hun piek. En als ik alles door elkaar drink, word ik zo. Kerstmis, kerstmis. En naar de kerst ga ik wat doen aan uh, is de kerstman protestant of katholiek? Yes, yes, yes. Blijft u alle rustig. Geen paniek. half a Boys met uh, Little Saint en Nick. En daarvoor horen uh, we een rens de ronde met Kerskrans, Kipkonijnen en Kalkoen. Uh, volgens mij is die plaat alleen maar bij CFM in het geweest. En ik heb even gegoogeld, maar hij bestaat nog steeds rens. Hij woont in Schiedam. En hij zal allemaal voor jou achtergrond uh, muziekjes zien uh, te boeken. Goed, uh, zometeen de winst 50 op CFM. non stopt het aan 9 uur. Wordt ook gedaan op woensdag 24 december van uh, 6 uur s avonds tot 10 uur s avonds.